Minister Van Heijem van Sociale Zaken vindt het niet wenselijk dat personeel van Transavia vrij heeft en tegelijkertijd een WW-uitkering krijgt. Die constructie kwam aan het licht via onderzoeksplatform Follow the Money. Het cabinepersoneel heeft een contract waarmee ze 46 weken per jaar kunnen werken. En die andere weken krijgen ze drie kwart van hun salaris in de vorm van een WW-uitkering. Het UWV is er niet blij mee, maar kan er niets tegen doen. Van Heijem denkt dat de constructie over twee jaar niet meer kan door een nieuwe wet. Twaalf patiënten die op een wachtlijst stonden voor een donor nier... hebben die niet gekregen vanwege een softwarefout. Er waren mogelijk organen beschikbaar, maar de patiënten kregen daar geen bericht over. De oorzaak was een verkeerde software-update bij Eurotransplant. De organisatie die donororganen toewijst. Minister Agema van Volksgezondheid noemt het voorval zeer betreurenswaardig. Twee van de patiënten hebben inmiddels toch een niertransplantatie ondergaan. En de vijf oud-vrijwilligers van het COA die van PVV-minister Faber geen lintje mogen krijgen, krijgen dat toch. Want premier Schoof en minister Uitermark van Binnenlandse Zaken zullen de voordracht van de vijf ondertekenen. Minister Faber weigert dat. Volgens haar staat het werk van de vrijwilligers haaks op haar asielbeleid. Het weer het koelt snel af, vooral in het oosten. Dan kan het vannacht wat gaan vriezen. Morgen weer veel zon en wind uit het oosten. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Lekker bezig, wat een beelden. Ik heb een leven lang gezaaid, maar nu kan ik van het land eten. Yeah, en dan proosten we op. Velen zijn nog gestopt, nooit verder geschopt, en gaan er door We hebben ergens trots, want we rokken nu nog. Nee, de koek is niet op. Ik heb het vol Dit is de droom, dit is de droom. Want wat waar ik van houd, doe ik iedere dag. Ga ze omhoog, ga ze omhoog. Zie me werken met liefde, verdiep in de nacht. This is the drone, this is the drone. You see, I'm married to so my music. Flies <laughs> are no hope, flies are no hope. Put your cups up. Come on! Microphone check one.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 Die gedachte glijdt me s'nachts bij de keel. Yo, heel op. Yo, wake up, man. Yo, het is bijna showtime. Serieus? Oh, ik was even weg. Nog twintig minuten, homie. Veertig, baby. <laughs> Let's go. Kom maar aan nou, man. <middels> Dit is de droom. Fuck. Glazen omhoog. Het begin van uurtje nummer twee... En voor diegenen die ook uh, willen kijken, kan dat, want we zitten ook nu op jijbuis, oftewel YouTube. En ik uh, kijk wordt weer van alle kanten weer belaagd met uh, camera's, dus dat is een beetje te, het verhaal. Uh, maar het is ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf, mensen. Want het is uh, einde van de maand. En dan moet ik altijd even kijken. Heb ik dan uh, de goede microfoons? Ja, die heb ik nu ook uh, gevonden. Want uh, uh, we hebben twee gasten in de studio. En ze zijn ook op tournee En dat heeft alles te maken met liedjes in mineur. Yes. Ik bouw de spanning even lekker op. Oh ja, sorry. En uh, dan heb ik uh, het over Engel. En zijn vaste gitarist Jesper Huisman. En die zijn vanavond bij ons de gast. Goedenavond. Een goedenavond. Een goedenavond. Ja, ja, ja. Um, allereerst het, uh, het uh, verhaal hierachter. Want voor de mensen die dus nu in de samenvatting terugkijken uh, van... Wat heeft hij dan op de radio gedraaid? Uh, ik heb uh, het nummer Droom gedraaid uh, net. Uh, en dat is een... Uh, ja, een een lieveling van de heer Van Dam... die hier ook aanwezig is... in deze studio. En die kwam dat ergens tegen... en die denkt... Hey, dat is toch wel een vet nummer... maar um, Engel, die ja. staat denk ik niet meer... op je repertoire, heb ik uh, me laten uh, vertellen. Nou ja, uh, die stond op 40. Dat was de plaat voor liedjes in Mineur. Ja. En, uh, en qua vibe had hij best wel... Uh, ja, qua vibe had hij best wel... op liedjes meneur Mineur gepast. Want het heeft ook een beetje iets melancholisch... en een hm. beetje iets dramatisch. Ja. Maar... Uh, ik heb er me, tijdens de tour heb ik hem als intro gespeeld. Mm -hmm. En uh, ja, nu heb ik een andere intro. Dan is hij verdwenen. Ja. En uh, dat, dat, ja, dat hoort erbij. Ja. Um, je noemde hem al uh, liedjes in mineur. Maar je hebt natuurlijk daarvoor heb je ook nog uh, het een en ander uitgebracht. Zeker. Voor de mensen die het uh, niet weten, ik kan me niet voorstellen. Maar uh, wat uh, heb je? Ze... Heb je even? Nou, ik heb nog wel heel even, maar okay, okay. Een, een, doe even een greep uit het materiaal wat je tot dusver hebt uitgebracht. Ja, nou ja, kijk, ik ben eind jaren negentig, denk ik, heb de eerste bandjes uitgegeven. En toen ben ik als, als demo, heb ik elle jaarlijks bijna iets uitgebracht en daar heb ik van geleerd. Ik kom oorspronkelijk uit horen mm -hmm. en de, de, alles wat ik uitbracht was, ja, was, was een, een leermoment. Ja. En op een gegeven moment werd het steeds iets serieuzer, werd steeds iets professioneler. En uiteindelijk uh, ja, richting 2008, 2009 kwamen er wat meer optredens. Kon ik mijn eerste toertje doen. Mm -hmm. en, uh, dus dat duurde best lang voordat ik daar was. En, uh, en nu de laatste tien jaar ja, probeer ik ervan te leven. En, en probeer ik elk jaar te toeren. En nog steeds wel jaarlijks of één keer per twee jaar een, een plaat uit te brengen. ja um, de, Diegene die het meest bij mij is opgevallen was uh, 2022. Mm -hmm. Samen met Paul de Munnik en ja. Engel M. Plaats, zoals jullie hem ook echt uh, hebben genoemd. Want ja, ja. Uh, daar zaten. Want jullie hebben er ook nog in aanloop daar naartoe. Hebben jullie ook een soort van. ja, podcast of videocast van gemaakt. Klopt, ja. Van. Uh, van. Uh, uh, van wat het album dan inhoudt. en waarin jullie bespraken van. Nou, dat vinden we wel een, een, ja, een, een echt typisch engel paalnummer. nummer een, uh, Dat was een beetje de running gag. Was, ja, ja, de, de running uh, gag van, van al die filmpjes, een beetje. Ja, ja klopt. Ja, ja, ik, uh, ik gaf dat uit onder mijn eigen ja, labeltje, noem ik het even: Engeland. Mm. En uh, represent, represent. Ja, en, uh, <laughs> ja. ja dus, dus dan ja, ben je content aan het maken mm. natuurlijk, weet je. Mm. En, uh, en als je dan met de studio, als je met iemand als Paal de Munnik, die natuurlijk ook. ...over alles wel een mening, muzikaal. Ja. Dus dat is heel fijn om met zo iemand te kunnen sparren. En in het begin is het nog heel spannend natuurlijk... ...als je met elkaar voor het eerst in de studio zit. Ja. Jaren daarvoor al. En op een gegeven moment ben je die spanning... ...is dan wel een beetje weg. En dan wil je gewoon mooie liedjes maken. En, en Jesper Huisman naast mij... ...die heeft ook op die plaats eigenlijk de eerste plaat... ...dat hij daadwerkelijk bijna op elke track... ...of elke track een aandeel heeft gehad, denk ik toch? Ja, ja, ik denk dat met Schatgraven begon het verhaal van mij. ja. En met uh, Engel en Paal uh, heb ik echt wel een groot aandeel gehad. En live natuurlijk ook, ja. Uh, ja, sowieso. Um, en met Paal in de studio was. Uh, het is heel grappig, want die komt natuurlijk heel erg anders vandaan. Mm -hmm. En uh, Steve heeft. Uh, of Engel heeft natuurlijk. Uh, uh, zijn eigen hip-hop-carrière, uh, uh, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar het was een hele goede combi, uh, Engel en Paal. Omdat. Uh, uh, waar ze, ze hebben toch echt wel raakvlakken. Het melancholische en, uh, um, en uh, af en toe... Uh, nou, dromerig is misschien het verkeerde woord. Maar uh, het filosofische, denk ik. Zal ik uh, er nog iets uh, aan toevoegen? Ja. Uh, het, uh, er zit... Uh, want ik heb het liedjes in mijnheer, dat heb ik best wel een paar keer beluisterd. Een paar keer is wel erg tekort gedaan. Ik heb hem vaak opstaan. Mooi, mooi. Uh, dus, uh, als je die streams uit Zandvoort ziet, dan weet je dat ze van mij dan zijn. Lekker ijsverkopen, ja. Uh, maar um, wat ik uh, eraan toevoeg is: chanson, blues. Ja, mm. dat, zit, dat zit toch, uh, en zeker ook. Op uh, het laatste album zit dat er een beetje in. Absoluut, eh, ja, ja. ja. En uh, dat, dat is denk ik wel een pad wat uh, Engels is ingeslagen. Na, uh, of eigenlijk vanaf Schatgraven. Maar ik denk ja. net ooit heb je daar echt een uh, stap in gemaakt. En liedjes is in mineur is iets waar je dat toch op je op eigen houtje uh, echt hebt geraakt, denk ik. Nou ja, jij komt natuurlijk, uh, jouw oude band... Blues rock toch wel, ja, zeker. dus uh, omdat ja. je natuurlijk samen de muziek maakt, komt er natuurlijk en ja, komt dat uh, dan een beetje samen mm -hmm. en dan probeer je eigenlijk een soort van eigen sound te creëren, wat het allermoeilijkste is denk ik voor een artiest om een eigen sound neer te zetten, ja. want je hoopt natuurlijk een beetje daar uh, ja dat je een beetje opvalt tussen tussen de andere acts of zo. Um, toch ook even meteen de vraag stellen aan jou engel, uh, mm -hmm. als het gaat om hip-hop, uh, want ja. Als ik naar jou luister ten opzichte van al die nederhoppers... dan denk ik... ja, het, het, het zit wel heel doorleefd in elkaar. Uh, ik, ik, ik vind in dat opzicht... maar dat ben ik dan. Uh, het is niet meer... Het, uh, laat ik het even gewoon... Uh, ja, misschien denigreer ik uh, ten, ten opzichte van al die andere hiphoppers. Schoolplein hiphop. Uh, om het even gewoon zo uit uh, nee, te drukken. Nee, maar ik ben ook heel oud. Dus dat... <laughs> dat uh, ja. Zou het je niet geven? Je ik bent hang. geen 35 in ieder geval. Nee, nee ja, ik hang niet meer op schoolpleintjes. Dus, wat dat betreft. Nee, ik denk dat. dat kijk, hip-hop is natuurlijk. Er wordt wel eens verwacht van een muziekgenre. dat het soort van. alleen maar voor de jeugd is. En hip-hop is wat dat betreft nog een redelijk jong muziekgenre. Het is nu ja. 50 jaar geworden. Uh, vorig jaar. Ja. En, en ik denk dat het nog bewezen moet worden. dat, dat iets oudere artiesten. op een volwassene manier met hip-hop bezig kunnen zijn. En je ja. moet ook denk ik niet als. Ik ben dan zelf nu 42. Je moet ook niet willen aanhaken met de jeugd. Want dat ja. kan ook een beetje zielig worden natuurlijk. Ja, dus daarom inderdaad die eigen sound en die eigen... ja, je leen vinden. En daarin proberen zo goed mogelijk je ding te doen. Ja. En hopen, gelukkig, we zijn nu in, met de tour bezig... komen er ook steeds meer mensen op af. En dat is heel tof om te zien als je in Leeuwarden speelt... dat er wel uh, een, een, een zaaltje vol staat. En, ja. en, en in Breda en ja, morgen Middelburg, uh, zaterdag Utrecht. En zo gaan we het hele land door. Ja. En in het begin kon dat, of, of vijf jaar geleden kon dat nog niet... Nee. Uh, en, en nu begint dat langzaamaan te kunnen. En dat is eigenlijk het grootste compliment dat je me kan geven. Ja. Um, daar gaan we het uh, zo dadelijk natuurlijk ook nog even uh, verderop in dit uur nog heel even over hebben. In ieder geval. De, de, dus dat. Um, maar uh, liedjes in mineur, want uh, daar uh, moeten we het ook nu even over hebben. Dat is het album waar het uh, hier eigenlijk allemaal om begonnen is. Uh, waarom jullie er ook zijn, met z'n mm -hmm. uh, tweeën. Um, want. Ja, uh, het is nu, uh, wat zijn we, 7 februari. Het is uh, bijna acht weken verder. Uh, het, is, het, is, het is wel een aanloop uh, geweest, Liedje Zeker, ja. ja. Het is een, ja. Uh, vier maanden misschien wel. Uh, Voordat je het daar hebt uit, uitgebracht? Uh, ja, toen het eerste liedje... Ik, ik bracht het eerste, eerste singeltje uit, weg. Ja. Uh, samen met de Tour, uh, ja. maakte ik bekend. En ja. toen had ik vier maanden, want ik weet... ja ik moet ook kaartjes proberen te verkopen aan de mensen. Dus je moet, en er gebeurt zo belachelijk veel op internet en dat soort dingen. Dus mm. elk release momentje is ook van... hé, hey, en we gaan toeren, weet je. Dus ja. ik ben niet iemand met een, met een, grote, met een gigantische achterban... of, of mensen die me heel erg helpen op, op dat gebied. Ja. Dus je moet eigenlijk steeds... Ja, je moet alles meenemen ter promotie. En, en ja, vandaar dat het een lange aanloop was. Was het iets te lang dit keer... Misschien wel. Maar daar leer ik ook weer van. En dat zal bij de volgende release. Zal dat misschien iets korter zijn. Of een mm. andere manier. Mm -hmm. Omdat ik het zelf doe. Moet ik dat ook natuurlijk. Uh, ja de dingen die misschien wat minder goed gaan. Moet je dat ook, uh, ook van leren. Weet je. En dat probeer ik. Ik heb ook alles genoteerd. Uh, bij dit album. Alle stappen die ik heb genomen. Naar dit album toe. Mm. En dan kan ik daar naar kijken. En denken van. Oh ja dat werkte. Want ik geef ook andere mensen uit. Dus dat, dat ja. neem ik dan weer mee. Um, even over het album zelf. Um, hoe melancholisch ben jij zelf? Um, ik vind het vooral de muziek heel leuk om te maken. Ja? Zeg maar. En uh, het is ook niet zo dat het een heel triest album is of zo. Alleen, uh, ja, ik vind de, het, het, het, de, de, de baslijn bijvoorbeeld... waar ze me wel eens belachelijk kon maken... die is heel vaak... Uh, die loopt naar beneden, zeg maar. De, de Nina Simone. Uh, ja, ja ja, precies. Uh, ja, ja. Dus ja, dat zit nou eenmaal... dat vind ik gewoon lekker in de muziek. En, ja. uh, en, en dat heb ik nooit aangedurfd om een hele plaat te maken... die een beetje die kant op ging. Maar toen dacht ik van... Ja, misschien moet ik het maar gewoon doen. En toen had ik een paar liedjes gemaakt. Die dacht van. Oh shit, dit is gewoon misschien wel het beste wat ik ooit heb gemaakt. Ik, ja. moet, een, ik moet gewoon doorgaan. En ja. dat is liedjes in mineur geworden, alleen weet ik niet. Ja, wat er nu komt, dat is weer. Uh, dat, ja. dat weet je niet. Maar um, uh, om even wat uh, tracks eruit te lichten, ik heb zelf één persoonlijke favoriet. Die heb ik altijd. De soundtrack van de stad. Dat vind ik zo'n bluesachtig nummer. Ik zie hier ook meteen het beeld van die. Straatmuzikant die dan op een gegeven moment door die handhavers wordt. Ja, uh, yeah, echt yeah, yeah. zoiets. Yeah. Weet je, uh, ja, dat, dat, dat spreekt een beetje, echt wel een beetje tot de verbeelding, eerlijk gezegd. Ja, nou, dat is wel de vrolijkste trek van de plaat, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Want, yeah, uh, yeah. Ja, maar uh, hoe uh, ben jij op dat liedje gekomen? Want, uh, dat, uh, want daar zit ik ook, ben ik ook wel even nieuwsgierig naar. Ja, nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen. Oh ja, ik denk dat ik het wel weet. Misschien. Ja? Ik heb een productie gehad, dus beat, een beat van een, van een beatmaker gehad. Ja. En um, dan hoor je in het begin die, die trompet, zeg maar, op ja, uh, ja. die sample. Ja. En, uh, ik denk dat ik, dat, dat me een uh, soort van triggerde. Van, oh ja, dat is tof. En misschien kan je daar een verhaal omheen bedenken. En ik woon zelf in Amsterdam, dus dan heb je inderdaad uh, hier en daar nog wel eens een straatmuzikant. Niet heel veel trouwens, hoor, maar zo nu en dan. En uh, ja, toen dacht ik van, oh, dan moet je ook wel afsluiten met een echte trompetist natuurlijk. En toen heb ik een vriend van mij, Wouter Hakkoff, waar ik al twintig jaar mee werk. En die heeft dat toen mooi ingevuld. En zo heb je een liedje. Ja, ja. <laughs> en een redelijk vrolijk liedje. Nou ja, ja, en ik, ik denk wat ik uh, sterk vind van, uh, van jou, uh, Steve, is dat, uh, dat je een concept kan uh, nemen... en uh, daar echt een liedje op, uh, omheen kan maken... Dus het is soms, hè, ook op liedjes in meneur zitten er gevoelige nummers tussen. Er zitten persoonlijke nummers tussen, maar er zitten ook weer een paar, net als we op eerdere platen hebben gedaan, ook weer een paar gewoon concept. Ja, vanuit een ander perspectief. Ja, of wat bijna, want het is bijna tekenend als je, als je uh, uh, Soundtrack van de stad. Ja. Uh, je hoort, ja, wat je zegt, je ziet er uh, je ziet je bijna ziet het voor je. het ook voor je. Echt letterlijk. Ik, ja. uh, ik, ik ben dan op het weg, bijvoorbeeld naar. Uh, naar nou, dat uh, verhaal van, van uh, de. Hoe noem je dat? Uh, de, de, de, de, de, de doop van, van het liedje Simoneur in uh, Concerto. Dan loop je door die stad heen. Ja. En ik loop ja, ook ja. weer terug. En ja, op een gegeven moment blijft dat liedje blijft hangen. Omdat je dus weer al slenterend over die grachten. En Precies, ja. Op, ja, ja op, ik loop ook wel heel veel door de stad. Ik loop sowieso heel veel op... op, op ooit staat bijvoorbeeld een liedje aan de Amstel. Mm -hmm. En dat is ja. net, net zo'n soortachtig liedje inderdaad. Veel dat ja, je moet het een beetje kunnen beschrijven. En dan word je denk ik als schrijver ook wel elk jaar een stukje beter in. Dat je uh, de juiste woorden pakt. En dat vind ik zelf heel leuk om, om, om mee te spelen. totdat ja. het inderdaad beeldend overkomt. Maar ja. uh, dank je wel, uh, jongens. Die ga jij niet spelen he, vanavond, soundtrack van de stad. Uh, Alleen live uh, doen we die uh, met, met misschien nog een andere muzikant. Maar, dat, dat, ja, maar je gaat hem niet we spelen. We gaan hem niet spelen. spelen nee, nee oké. Okay, want dat is de reden waarom ik hem dan oh. nu laat horen. <laughs> en dan mogen jullie je alvast klaarmaken ja. voor, het, uh, voor het eerste nummer. Helemaal goed. Trouwe dagen, yeah Het weer bepaalt de setlist Zag hem gisteren nog op de stadhouderskade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 De stad is een podium. Hou oh, iedereen is welkom. Yeah, let's go. De hele stad is een podium. Geen gul. Dit is dan de nieuwe single van Jit. Die komt morgen uit. Het nummer dat heet Warmte. Klassiek uh, nummer als het gaat over de romantiek. Maar er zit ook iets verdrietigs in. En hoewel dat een beetje verdrietig is... klinkt het ook wel weer uh, op een, een of andere manier dan toch weer leuk. Het is Haast. En dat is een mooi bruggetje. Liedjes in mineur. En daar beginnen we mee. Yeah. Op het was ik Michael Jordan... Op het veldje was ik bergkamp. kan. Mijn helden waren alles vol. Maar kon ik weinig met de bal. De fantasie won het van de techniek. Yeah. Mijn kamer, ik vol met posters van Michael. Geen Jackson, maar Jordan, de GOAT zonder twijfel. Ik was verzeten, versleten, tapes, één keer per week. NBA action op tv. Ik zag de moves, de dunks, het vliegen, wauw. Ik zag de pools, het was kunst voor een tiener. Daarna meteen naar buiten, de ring een stukje lager. Had de basket voor de deur getimmerd door mijn vader. Maar in mijn fantasie hing de ring op drie met de meter en kon ik vliegen als hij. Die zomer werd ik elf en op de tafel vol me. Poeh, maar maar allereerst de paard in Jordans. Toch gelukkig trok ze aan, ik was een blij man. Jordan 8 met het klittenband aan de zijkant. Pakte de bal en was meteen weer Michael. Een blij wit mannetje van 1,50 meter. Top een kleintje was ik Michael Jordan. Op het veldje was ik verder Mijn helden waren alles vol. Al kon ik weinig met een bal. De fantasie wordt het van de techniek, yeah. Maar liefde voor die shit, shit. blijft op mijn dood. dood. Zie me als een molenaar ik voor mijn brood. Zijn me ooit, je moet strijden voor je droom. Zie me, zie je? Kleine jongens, ah, voor de grootste. Ik hoor de boom voor het eerst in paradiso. Ken de Royce alleen nog van Bad Meets Evil? Wat is dit? Damn, geen shame om te helpen. Verliefd op een trek, maar ik weet niet eens welke. Elke party, een ontdekkingstocht. Van de dansvloer naar de recordstool want daar stond de rekken vol. Fat beat. En 5 wisten ze die shit, ook al had ik één hint zo van. En Dat is ruim 20 jaar geleden. Royce is er nog, vet beats is verdwenen. De smaak wordt veranderd, maar de honger is gebleven. En ik blijf die hippo doet, maar soms dan trek ik het breder. Jesper op gitaar, Nee, de de crossfade. Wil je doen wat je van houdt, dan moet je nog gok nemen. En ik ging al in, tot het laatste viesje. En kijk tevreden terug naar hoe de kaarten vielen. Yeah. Mijn liefde voor de shit blijft op mijn dood. Zie me als een dode rijden op mijn brood. Mama zei me ooit, je moet strijden voor je droom. Zie me, zie je, kleine jongens worden groot. Mijn liefde voor die shit blijft op mijn dood. Zie me als een molen nagrijden voor mijn brood. Mama zei me ooit, je moet strijden voor je droom. Zie me, zie je. Kleine jongens worden groot. Yes. Nu, oh ja, kijk daar. Maar ah, dat voelt als vroeger hoor. Drie, drie mensen ja, ja, ja, ja, ja. Gebeurde dat dan ook wel eens? Uh, dat je dan wel eens uh, uh, ja, voor drie mensen bezig waren. Ja, die, die oh, komt zo, nee. die komt zo, die komt ja, zo. Ik heb wel eens voor één iemand in een redelijk grote zaal oh. gespeeld. Ja, ja? Ja, ja. Ja, was uh, hoe is dat dan als je dan in, uh, zo in. Uh, ja, ha. dat hoort er ook een beetje bij. Ja? Uh, dat is natuurlijk heel awkward. Maar ik vind het meer awkward voor diegene die staat te kijken. Want die wil ook <laughs> natuurlijk liever weg. Ja. Maar uh, ja, dus dat zie ik altijd. Uh, dat ze herkennen mensen wel. Als je ook nog, nog wat gaasje krijgt, dan is het eigenlijk gewoon uh, betaald uh, repeteren. Betaald repeteren? Ja, die die, die, die, die kennen ja. ik toch niet in ieder geval. Maar uh, alle beginnen is natuurlijk moeilijk. Want je moet op een gegeven moment dan toch... als je staat te performen, moet je ergens beginnen, denk ik. Zeker. Ja, en dat doe je vooral via, via wedstrijdjes. Althans in mijn geval. Uh, in de buurt. Ik had toen ook een bandje nog. Uh, Duster heette dat. En daar deden we allerlei wedstrijdjes mee. En dan uh, soms win je en dan ga je weer eentje door. En, en, en soms verlies je. <laughs> en, ja. uh, dat hoort erbij. En zo probeer je eigenlijk een beetje naam te maken. En, en ja, het allergrootste wat je in mijn beleving toen kon bereiken... is om buiten de stad te spelen. weet je Buiten Horen te spelen. Hmm. En uh, ja, daar ben ik nu toch wel heel trots op... dat ik, dat ik nu het hele land door kan. Ja. Ja. Uh, was Horen... Uh, om even weer uh, terug te gaan naar uh, de basis... Hmm. Was, uh, was, was Horen dan toch ook... Uh, tijdens het begin dat jij daar uh, bezig bent. Want dat is natuurlijk dan ook de vraag. Uh, waren de gelegenheden genoeg om dat, dan toch... jouw muziek in datgene wat jij wilde uiten... Uh, genoeg speelplekken ervoor? Ja, in zeker. Die periode? Ja, het was niet zozeer dat, dat, de, dat het genre, zeg maar leefde. Uh, en hmm. nu praat ik wel echt, uh, echt lang geleden. Maar uh, er waren wel genoeg mensen en genoeg plekken... die mij een kans gaven. En, en dat is horen. Je moet een beetje een soort van... Uh, uh, er zijn genoeg plekken, maar je moet wel ook gewoon uh, de werklust hebben zeg maar, om, om er wat van te maken. En dat geven ze daar wel. En dan had je, uh, je had het, uh, het kroegje, dat is een, is een tent waar ik veel op gespeeld heb. Je hebt Swaf, uh, je had vroeger Troll, dat is later Manifesto geworden. Mm -hmm. En ja, ik heb met allemaal wel redelijk goed contact. Dus ik kon er altijd wel mijn meters maken. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste als jonge muzikant, meters maken. Ja, uh, het kroegje noem je er nu, uh, noemde je al. Uh, die heeft ook een rol gespeeld bij Liedjes in Mineur. Ja, daar heb ik mijn luistersessie gedaan. Heb ik ja. iedereen die de plaat uh, gepreorderd had, zeg maar... heb ik uitgenodigd om daar uh, de plaat op te halen eigenlijk. En, en, en dat kon ik per liedje kon ik daar wat over vertellen. Ik had het alleen niet zo heel goed ingeschat... want er waren iets meer mensen dan ik had verwacht. Dus het was alsnog <lacht> een, uh, een drukke bedoeling, bedoeling. Ik dacht, iedereen kan wel zitten. Maar uiteindelijk werd het, toch, werd het toch staan. En werd het uiteindelijk ook heel gezellig. En ik zag toevallig gisteren... we hebben het er niet eens over gehad... dat de eigenaar nu uh, het kroegje wil verkopen. Dus... Uh, ik heb al vier eigenaars meegemaakt. Dus, uh, dus ik ben benieuwd waar het heen gaat. Maar het zou fijn zijn als het een beetje een alternatief... Uh, poppodium is misschien een te groot woord... maar een alternatieve kroeg blijft waar ook ja. live muziek uh, kan bestaan. Ja, doen ze dat ook? Dat doen ze wel, alleen uh, ja, het is nu dus even kijken wat er wat ermee gaat gebeuren. En toevallig een andere alternatieve kroeg, SWAF, ja. uh, wel bekend bij de alternatieve mensen, denk ik. Die heeft ook laatst weer een verandering van, uh, van, van eigenaars. Dus het is, uh, het is rumoerig in de stad. Ja. Ik woon er niet eens, maar ik, neem wel, ik maak wel, of ik neem alles mee natuurlijk wel wat ja. dat betreft ja ja nou ja, We gaan het zo nog even hebben over Horen zelf natuurlijk nog uh, Want, ja, ja, want dat, uh, ik ben er zelf nu Met die popper onder geweest En daar ja. ga ik het even met jou okay. over hebben dus, um, Goed, want uh, Er is natuurlijk nog meer uh, Want we gaan nu weer Luisteren naar Engel en Jesper Want hier volgt het volgende gedeelte Ja, ik heb iemand meegenomen daarvoor Die alleen op band staat helaas Het is een man die ik wat kansen geeft. Ja. Af en toe. Is leuk. Toch? Ja. Het enige dat overblijft. Is de geur van gedoogde kaas. Een lege fles op tafel. En een plek waar jij ooit zat. Het enige dat overblijft. Aan het eind van deze avond. Er zijn in de gegooide glazen. Een stuk gesmeten Ja, yeah. ik liet er gaan. Ik liet er gaan en hield de deur voor de rook. Waar liefde verdwijnt, huh. Waar liefde verdwijnt, blijven liedjes in mijn neuro. zit ik weer stoffer en blik. Mijn glazen ingemiet, het vind maar eens een toffere chick. Dan deze dame hier. De deur slaapt en de klap dicht. Je moest die weg en dat snap ik. Goed.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 Een fles op tafel En een plek waar jij ooit zat Het enige dat overblijft Aan het eind van deze avond Zijn ingegooide glazen En een stuk gesmeten hart. Ik loop de wegen die ik loop Ik heb geen reden meer om stil te staan Neem wie ik lief heb mee in mijn droom Ik heb dat al veel te lang niet gedaan Ik loop de wegen die ik loop ik heb geen reden meer om stil te staan Neem wie ik lief heb mee in mijn droom Ik heb dat toch veel te lang niet gedaan Ik loop de wegen die ik loop Ik, ik heb, heb geen al reden meer om stil te staan Neem wie ik lief heb mee in mijn droom Ik heb dat al veel te lang niet gedaan Elk afscheid is de geboorte van een herinnering En toen onze wegen scheiden Kon ik je moeilijk loslaten Dus met elke zin Schreef ik je hier, ze was je even bij me maar tijd hield niks als je bullet aan de wondjes Toch bleef ik tekstboeken vullen met die nonsens. Jij reed verder en ik, ik reed rondjes. Was het ene huis op Memory Lane in het donker. Maar ik heb mijn koffers gepakt en stort nog. Eén keer mijn hart uit, tegen beter weten. Lief. Want het maakt jou Voor toch de geen mensen zak thuis uit dat ik breng. Er mag gehuild worden. Stort nog, één keer mijn hart uit, tegen beter weten. Lief. Nog één keer Nog één keer Ik vond de liefde van mijn leven Maar zij vond van niet Dus keek toe hoe alles weer in het honderd liep Mijn trots daar is niks van over Het is de laatste keer zeg ik Maar vrees dat het is gelogen Ik ben geen van wie ik was Ik ben zonder jou beter af Toch smeek ik lieve schat blijf En ja ik heb gesopen ben aangeschoten wild Want jij haalde de trekker over en ik schrijf een trekker over. Eerst was je mijn liefde, nu ben je in een liedje. Want wat vrouwen verdwijnen, blijven teksten over. En met loten me snieken spring ik weer in het diepe. Mijn hart op mijn dubbele top op het plein waar het gesukkel begon. En ik geef me nog een laatste keer pijnlijk bloot, mijn hele lijf vol ijdele hoop. Ik stort nog één keer mijn hart uit tegen beter. Ja, ja, ja. Want uh, als we het even over horen hebben... ik moet dan toch eventjes denken aan uh, sowieso even dat ene nummer... Uh, met uh, wat hier op dit album staat, samen met Paul de Munnuk, De Gedoofde Kaarsen... Mm -hmm. Op een, een of andere manier zie ik dat tot toch ergens ook het, het, het beeld van horen, zie ik daarin. Ja, ik weet niet uh, hoe jij daar uh, tegenaan staat. Uh, nou ja, te ik, ik woon al 15 jaar in Amsterdam. Ja? En ik moet eerlijk zeggen, omdat ik altijd zo bevlogen over horen praat, denk iedereen dat ik nog, of niet iedereen, ja. maar ja. denk ik nog heel veel mensen dat ik in horen woon. Ja. Maar uh, um, het liedje gaat wel over een dame die, in ho die uit horen komt ook. Dus ja. op zich, misschien hoor je dat. Dat nou, zou erin. misschien kunnen, ja. Dat zou ja, gedoofde kaarsen, ik weet het niet. Ja. ja. Um, dan uh, da, ja, dat, vond ik, dat vond ik wel heel sterk oh, Dan kom ik. ik op die popronde Ja, maar dat is, is wel even een leuke aanleiding Dus uh, ik, ik, zit, ik, ik word gevraagd om uh, Namens 3 voor 12 Noord-Holland De popronde in Horen te gaan doen Oké, okay, dus ik uh, kom, want ik zie je programma uh, Staan, het staat me wel aan En ik uh, loop Wat optredens af Ik kom in Goos daar zit ik te praten met Melanie Rijn, ja je ziet het niet maar Melanie Rijn is hier ook twee keer geweest en ik kijk ineens naar rechts van Melanie en ik zie ineens die gozer die ken ik en die gozer die aan de andere kant van de bar die zat ook uh, te, te kijken naar mijn richting en die, die zei, die ken ik ook en dat was, uh, ja, dat was een beetje uh, de blik uh, dat uh, de blik in elkaar kruisen. Het verhaal zou echt slecht zijn als ik dat niet was. Ja, ja, ja jij was het dus, ja. <laughs> dat was het dus. Nou nee, ja, toevallig Goos, uh, ja. een kroeg in, uh, in, in Horen, dat ja. is uh, van twee vrienden van me. Uh, ja. Onder andere Daniel. En met Daniel heb ik, uh, Engel en Daniel, we hebben heel veel muziek gemaakt samen. Dus mm -hmm. als ik ergens ben, dan kom ik ook daar ja. heel graag. En uh, die zijn nu bij Popronde voor het eerst erbij dit jaar volgens mij. Ze hebben wat zingen-songrijter dingen. ja. En, uh, ja. Ja, het is, het, is een, het is een fijne stad. En het is ook fijn om, om mensen tegen te komen die van muziek houden. En met de popperonde doen ze het altijd heel goed. Ik heb zelf nooit... Of nee, ik heb, ik heb nooit met popperonde iets nee, gedaan nee, eigenlijk. Nee, nee. Maar uh, ik vind dat wel heel, uh, heel tof. Je was dus even op dat moment een belangstellende uh, bezoeker. Uh, van wat uh, heeft Goos aan singer op die avond? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies meer weet hoe ik <laughs> sowieso in horen beland ben. Als ik in horen ben, ga ik altijd, ga ik altijd even langs mijn ouders. Ja. En ik ga altijd naar Axel van Dijk die al mijn video's en foto's maakt. Mm -hmm. Dus ik probeer altijd uh, uh, werk en plezier een beetje te combineren. En het eindigt vaak in de kroeg. En dan probeer ik op het einde toch nog wel de trein te pakken. Als dat niet lukt, dan wordt het een foute avond vaker. Ja, ah. ja, dus dat. Uh, een zoiets idee. als een trein missen. Want met diezelfde Melanie Rijn moest ik op een gegeven moment toch echt op mijn, uh, op mijn klokje kijken. Jongens, dit wordt wel heel gezellig. Ja. Maar uh, het moest echt om tien uur moest ik toch echt de deur uit. Want anders dan, uh, was ik... Of eigenlijk voor tien uur moest ik al weg. Want anders dan zou ik Zandvoort nooit halen. Nee, nee ja, ik besluit vaak in de kroeg wel... dat ik die trein ga missen. Zeg maar. is het, uh, ja, dat is bij jouw ja, ja. hand. Uh, jou heb ik lieve ouders... die, uh, die uh, in de Grote Waal wonen en horen uh, dat ik... Uh, altijd wel welkom men daar. Dus ja. dat scheelt. Okay. Als ze wat minder lief waren, dan was ik misschien wel... vaker de trein genomen. Dat dan weer wel. Um, uh, ja, maar ouders, dit zijn de schuldigen hiervan. Uh, heel heel uh, vlakbij Goos... zit Huis Verloren. Ook nog. Ja, ja daar nou, heb ja. jij ook nog een optreden gedaan. En nog niet eens ik... zo gek lang geleden, denk ik. Ik denk twee weken geleden. Ja, ja twee weken geleden. Ja, drie. met een prachtige recensie... nog op uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Uh... Ja, ah, ja. Uh, uh. dus daar was ik heel erg blij mee. Want ja. je, je besteedt natuurlijk heel veel werk aan, aan een show. Vooral deze show eigenlijk. Ja. We zijn denk ik, een half jaar geleden zijn we begonnen, vorige zomer. Ja. Aan, aan, ja, want normaal werk ik met een DJ en die was er nu niet. Dus we moesten eigenlijk vanaf nul beginnen. En toen gingen we kijken van wat werkte, wat werkte niet. En ik heb nog nooit zo intensief live met een gitarist uh, uh, gewerkt. Mm -hmm. Dus we hebben echt lekker de tijd genomen. Want als je namelijk drie weken van tevoren begint met de show, dan wordt het alleen maar stress. Dus we zijn best wel lekker vroeg begonnen. Later Just er ook bij getrokken. Dus uh, ja, daardoor sta ik nu redelijk ontspannen op het podium. Omdat er gewoon heel veel uh, energie al van tevoren ingegaan is. Waardoor we nu een beetje kunnen genieten. En ik hoop dat je dat hier ook... Waar enigszins ziet normaal ben ik. Ik ben echt wel één brok spanning, over het algemeen. Hm. Maar ja, je merkt toch wel een tip voor de muzikanten. <laughs> als je veel repeteert en veel goed voorbereidt, dan wordt die spanning ook minder. Ja. En dat is ook als je goed leert voor een tentamen of voor een spreekbeurt, wat dat betreft. Ja. Uh, sure. Wat nou, ik ook nooit. Uh, ah, dat is ja, dus misschien de... wel een goede, een goede brug. Dan gaan we nu kijken of dat ook inderdaad werkt weer. Hè? Spreekbeurt. En uh, of je goed gerepeteerd hebt bij. Het volgende setje wat je laat horen. Oké, okay, nou ja, dat, uh, dat is een liedje met... Uh, met het, mijn eerste liedje dat ik met Jesper gemaakt heb. Dus uh, dat vind ik, wel even, uh, vind ik wel even leuk om te spelen. Als hij dat ook goed vindt. Sowieso. Ja, dus nu top. ga je mij filmen. Ik ga jou nu echt heel erg filmen, inderdaad. ja. Top. Uh, zet maar aan, hoor. Ja. Zeker. <laughs> Deze is voor elke... ZZP'er. Voor iedereen die zijn hart volgt, die zijn droom wil waarmaken. Het is niet zo heel makkelijk. Maar als ik het kan, dan kunnen jullie, liefde mensen, het ook. Yeah. Je leeft na je inkomen Daar is zo waker vrienden met een goede baan Die veel vaker rood staan dan ik Zo gaat die shit Iedereen zijn eigen koers, zo vaart dat schip Of in mijn geval een klein bootje Buitenboord motor De een noemt de tijdroof, ik noem het Mijn droom! Want ik ga waar ik wil Ankertje uit of leg aan waar ik wil en dat is onbetaalbaar, maar wat beklen Ik leef als een koning onder de armoedegrens Maar niemand zal zeggen dat ik armoedig ben Of misschien wel, ach, dat hem ha, Het is geen pity party, nee, ik vier het leven Alleen je iets de feestje dan je vrienden geven En die hele mindstate hoef je niet te delen It's all gravy, hoe durft hij Gelukkig te zijn, met al wat hij heeft, ja, met al wat hij heeft Hoe durft hij Ik zag hem nog steeds staan, de zaal die was leeg Maar hij er nog steeds Hoe durft hij en ik heb alles voor elkaar. mooie auto goed de baan, maar er wordt op geen Hoe durft hij? Zie hem lopen op de straat met een ik op het gemaakt, geleerd lach op zijn feest. Hoe durft hij? En dan loop ik in zandvoort over het strand. Een beetje met mezelf te bemoeien. Zie ik ze kijken, hoor ik ze denken. Hoe Durft hij te zijn wie hij is. Wat weet hij nou? Durft hij te zijn, wie hij is, wat weet hij nou? Nou bij geluk geen ene moe, maar ik volg mijn gevoel Soms volle toeren, soms chill ik ben ik cool Soms ben ik door de bomen, compleet het bos kwijt Soms ben ik klaar met mezelf, zeg ik fok mij Soms gaat leven als dit, gepaard met koppijn. Soms twijfel ik, waardoor ik nachten lang opblijf Soms zie ik mensen die denken dat ze God zijn Die nodig ik uit in mezelf spotlight Hoe durf je? Gelukkig te zijn, met al wat hij heeft, ja, met al wat hij heeft. Ik zag hem al steeds staan, de zaal die was leeg, maar hij rookte nog steeds. En ik heb alles voor elkaar, mooi auto, toch goed de baan, maar er word op op gereed. Zie je lopen op een straat, met een ik heb het gemaakt, glimlach op zijn feest, Jesper bij huis maar. Dames en heren, Jesper Huisman. Ja, natuurlijk. Even een goed applaus van, voor Jesper. Um, we gaan zo'n beetje naar het slot van, van dit alles. Want uh, ja, um, we hebben het ook uh, uitgebreid over Horen uh, gehad. Uh, Jesper, jij woont daar nog? Begrijp ik? woon daar nog, ja, ja. zeker. Ja, ja uh, wat, uh, wat uh, vind je ja, uh, iemand die in Horen woont? Uh, wil die je eigenlijk ook uh, wel weg? Of uh, ben jij echt verknocht aan die stad? Nou, ik ben er wel aan verknocht, ja. ja? Het is op een gegeven moment ook dat je, je al je vrienden en zo daar wonen. Ja? En ik heb ook mijn familie, want er ook... Uh, niet mijn hele familie, maar zeker mijn uh, gezin. En, ja. uh, um, en ik, ik hou heel erg van de zien daar. Ja? En er gebeurt heel veel... En uh, dus er is altijd plek uh, voor muziek en om muziek te maken. En je hebt allerlei plekken. Nou, we hebben net al wat dingen genoemd. Zwaaf, ja. Kroegie, ja, ja. Huis verloren, backstage. Je hebt allerlei plekken. We hebben de Hoornse Stadsfeesten. Uh, er, zijn echt, er is zoveel cultuur en er is zoveel muziek. En ja, daar, ik hou daar gewoon heel erg van. En vooral voor, voor, voor een heel klein aantal mensen eigenlijk. Er gebeurt ja. best wel veel voor, voor nee, 70.000 man. Ja. En je hebt ook steden... Die 70.000 mensen hebben en waar er echt geen reet gebeurt. Wat, wat dat betreft, maar het lijkt wel één grote promotiepraatje. voor horen natuurlijk. Nou, ja, Teken uh, uh, uh, dat het succesvolle ja ja, ja, ja, ja. Dat dat is is zeker. Wel. Nou, kijk, ik nee. moet oppassen dat ik niet een burgemeester die voor, voor zes jaar weer benoemd is. Dat uh, is dat dat dan dan een een beetje die kant. op uh, is dat geen online? Nee, nee ja. Ja. Zo verknopt ben ik nou. Over. Nee, okay, okay, okay. <laughs> dan dus toch weer even weer, weer, weer doorschakelen. Want ja, uh, jullie moeten het hele land door. Ja. nu. Hoe, ja, we zijn, uh, nou, hoe werkt ja. dat nu? Want, uh, want uh, het is van hot naar her uh, Ja, is, uh, we spelen morgen in uh, Middelburg. Oh. Dus dat is wel eventjes, eventjes rijden. Dan blijven we slapen en dan gaan we de volgende dag naar Utrecht. Nou, dat is voor mij vooral uh, lekker om de hoek eigenlijk. Ja. Maar ja, dan moet je maar weer uh, je bus op de, op de gracht kunnen zetten, zeg maar. Dus dat oh. is altijd <laughs> even spannend. En dan hebben we nog eentje te gaan, dat is Venlo. Uh, Die is niet naast de deur? Dat is niet naast de deur. En dan gaan we na het weekend kondig ik nog een aantal nieuwe optredens aan. Dat is onder andere Den Bos. En we spelen op iPop in, in huis verloren in Horen. Dat is een heel leuk uh, gratis festival. Uh, uit mijn hoofd is dat 20 april. En we gaan nog in Rotterdam. En ja, we hebben nog gelukkig nog een. Want, want de tour voelt een beetje als een verjaardag waar je niet weg wil. Dus ik ben, ja. ben blij dat er nog een aantal showtjes bij komen. Dat we het nog een beetje kunnen uitrekken. Dat vindt ah. Een after party. Ja, dat goed. Ja, het ja, ja, ja, is, ja, is een beetje een afterparty uh, gevoel. Ga ik gebruiken hoor. Ja, ja. ja. ja. ja. Uh, Zit er. Uh, want ik weet niet of er nog één blok uh, nog komt. We hebben nog één liedje. Ja, nou, laat maar horen dan. Ja, let's go. Nummer dit weg. Dankjewel voor het luisteren. Check het vooral op. Uh, Spotify. Voor alle mensen. Die willen verdwijnen in muziek. Weet waar ik de lat leg, veel te hoog en onderpresteren geeft me een bak stress Control freak. vandaar dat ik de kaart trek positie. vandaar dat ik wel twintig keer het gas check Stekker uit de overdruk drie keer op het glas Druk drie keer op het glas Druk drie keer op het glas Stekker uit de waterkoker en weer terug naar het gas Fuck, ga maar af vast Ik ga deze bizarre checklist nog een aantal keer af en daarom schep ik orde in de chaos Zoek de harmonie in de akkoorden van gitaren In de borden op een blaadje in de fijnste melodie Ik vind me rust als ik verdwijn in de muziek dus Vat het alsjeblieft niet persoonlijk op Koop telefoon op en ik ben weg Ben best sociaal, maar ook best wel vaak Liever alleen, alleen muziek om me heen Ja, ik ben weg Ik laat op deze, de sprookjes achter wegen. We lopen kaats spelen, laat mijn hart spreken. En dat betekent de ware door mijn ogen Dit is hiphaar, vermoeiend en tijdrovend Het gaat goed met je, zeggen ze, lekker hè Want op Facebook hebben ze me zien Rappen live voor iets van een track of een clipje Getagged in de foto met de tekst Hij kan spitten, maar het ene clipje Is een paar keer bekeken Kost een paar honderd euro, maar is vaak weer verdwenen Na een dag op een site, zoals Poena of als hijs. Ik ben dankbaar voor de shine en de kansen die je krijgt En rock mikes overal door het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 Dank jullie wel. Ja, dat uh, waren ze. Dat was even het uh, live uh, gedeelte. We gaan nog eventjes uh, verder voor de mensen die nog heel graag nog iets wat van Liedjes in mineur uh, willen horen. Want zij mag in de finale komen te staan. Nee, in de halve finale komen te staan. Via een wildcard. Elsa Birgitta Beckman van Mooie Noten. En laatst we nou toevallig ook iets met Engel hebben opgenomen. En dat is dit nummer wat je nu hoort. Ja, wil je nog wat zeggen erover? Je mag er wel wat over zeggen. Nou, niet echt. Nee, nee. Dat is zo. Ja, ja oké. Okay. Dus dan uh, meegedaan in de popronde. Hier is vaarwel. Oh.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 Ik heb het kog Je kijkt nog geen keer over je zin Vader laten, denk ik. Engel? Zeker. Ja. Hè? Ja. ja. Um, even over Elsa Begitta-Bekman. Want ze heeft uh, meegedaan aan... Uh, of beter gezegd, ze heeft een uitnodiging gekregen voor de popronde. Om mee te, te mee mogen doen. En wat was toen uh, een beetje de gedachte? Had jij dit nummer al op de plank liggen en dat je denkt van nou, dan moet ik Elsa Begitta-Bekman uh, voor vragen. Hoe zit dat? Um, ik denk dat de muziek een heel klein beetje, de, de, de, de refrein misschien... maar dit was best wel een, uh, een gezamenlijk dingetje. Ja. Ook wel best wel zoeken. Ik was toen, uh, ben toen één of twee keer bij Elsa langs geweest... en dan een beetje zoeken van wat, wat werkt voor jou. Ze zit, zit natuurlijk helemaal niet in de hip hoek wat mm -hmm. dat betreft. Mm -hmm. En dan uh, proberen... Ik wil ook niet iemand helemaal naar mijn wereld. Eigenlijk wat ik met Paul... Ja. Uh, Paul ook doet. Dat je eigenlijk allebei de, je sterke kanten zeg maar, verenigt. Mm -hmm. En dat is in dit geval ook. En vooral in de studio was het heel erg leuk. Ook dat, dat outrootje wat je net hoorde. Dat was echt de plekken in de studio verzonnen. Mm. En, uh, en ja. Dat is een hele leuke, leuke samenwerking. Ja. ja. Uh, want uh, zij staat niet voor niks. In de halve finale van mooie noten. Dat, uh, dat, uh, ze heeft een wildcard uh, gekregen. Okay. Om, om in die halve finale te staan. Dus ja. Die Finale die komt ergens in juni uh, in het Vondelpark, dus ah, ja. Ja, heel vet en uh, sowieso. Uh, ik ken Els al heel lang, ja. Uh, ze is altijd heel erg zichzelf gebleven als artiest mm -hmm. en als persoon ook, ja. Yeah. En uh, ik gun het haar van harte. Het is echt uh, en wat een fantastische stem heeft ze en uh, ontzettend artistiek, dus mm -hmm. echt, uh, ja. Ik vind het ook een mooi nummer geworden, Voor wel ja. ja uh. Ik ook. ben ook blij mee. Ja. Ja. Um, ja, dan, uh, dan is het... Uh, ja, uh, even ook nog uh, de vraag... Vonden jullie het leuk hier? 6,5. Mm, huh? Nee, nee. Ik, ik het... zit het hoger. Ja, ja. oké. Okay, nee, ik vond het heel gezellig. Ja? We hebben echt lekker gespeeld, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Uh, ja, eigenlijk wat we net zeiden... Dat we, hoe meer je hoe mee, uh, het instudeert in. We zitten nu meer in een tour. Dus alle ja. liedjes zitten er inmiddels wel in. Dus de spanning is een beetje weg. Je hebt leuke, goede mensen om je heen verzameld. Dus ja. uh, nee, een warm bad. Uh. Ja, absoluut. absoluut ja. Okay. Heel fijn. Dus uh, er de, de, de kan dus nog een volgende keer komen. Okay. Zeker. Uh, maar dan wel een Jesperse plaat. Ja. ja. ja we, uh, oh, oh, nee, maar hoe snel? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, uh, want uh, ben jij zelf met, ook met, uh, met iets bezig? Want uh, um, Ik heb volgens mij materiaal uh, ergens van jou <laughs> nog ergens liggen. Ja, uh, ik heb al heel lang... Uh, of ik heb iets... Uh, een tijd geleden heb ik opgenomen... Maar daar dat, dat doe ik eigenlijk niks meer mee met uh, Jiffy. Mm -hmm. En dat, ja. dat komt er wellicht wel weer aan... Als ik weer wat inspiratie heb voor mezelf. Ik uh, ben vooral veel bezig met, uh, met een beentje waar ik in zit. Uh, Glock 45. Daarom dat heel wat anders is. Ja. Ja. Uh, Glock 45 gaat wel nog iets doen, heb ik uh, begrepen. Ook. Ja, zeker. Uh, de, um, over uh, enkele weken komt uh, de nieuwe EP uit... En uh, er is ook weer van alles uh, wat we gaan doen dit jaar. Dus, uh, ja, dus is, daar ben ik lekker druk mee. Dat is heel wat anders hoor jongens. Ja, ja, ja, dat ja, is heel wat anders. Wat anders. Ja, nou heel ja. weinig over Engel gehad. Ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> maar goed, ja, nou ja. hij zit er toch. Dus ja. ik denk, ja nou nee, dan vraag ik vraag hem. Uh, hoe is de, want is er nog een leven na liedjes mineur? Uh, ik hoop het. Nee, maar dat is wel leuk. Wat Jesper ook zegt, ook wel heel herkenbaar. Hij is nu inderdaad met Clock 45. Wat ook alleen maar mensen zijn die ik ken. <laughs> Uh, hm. Uit de muziek zien ja. en, en ik vraag ook nog wat van je, weet je. En dan is het best wel moeilijk om daarnaast ook nog voor jezelf uh, uh, muziek te maken en liedjes te maken als ja. ik aan het toeren ben of als ik mijn uh, album aan het promoten ben. Maak ik eigenlijk ook niks. Je moet... Ja, uh, nog één ding, want uh, je noemde meeleventjes. Just, ja. ja, hoe belangrijk is just in de uh, performance als het gaat om nou ja, hij was, uh, live dingen? Hij was afgelopen weekend ziek. En uh, ja, dat is dan wel heftig of zo. Omdat je ja. zo je show hebt. je... Kijk, hij was er als verrassing bij. Dus hij komt zeg maar na een minuut, minuutje of twintig komt hij erbij. En ja. dat dan wordt het echt wel heel leuk. Omdat je wat meer uh, plezier hebt met elkaar. Omdat we elkaar al vijftien jaar kennen. En, en alle backups, wat wij nu ook een beetje doen. Ja, dat is gewoon echt genieten. En ik denk als wij genieten, dat het publiek ook geniet. Omdat je natuurlijk ziet uh, wat Merk je, je dat hebben. ook? Merk is een merken, weet ik niet, maar ik ja. weet het wel wat ik van mezelf merk als ik een artiest zie die zagrijnig op het podium staat. Dat beïnvloedt mij wel ja. En ik denk niet dat iemand ons ooit daarvan kan betichten. Nee, eh, niet, ik er. denk dat het echt een merk is. Ja, is ja, het, het, is, het uh, ook, is elk optreden een optreden op zichzelf staand? Uh, in, dat, in dat optreden? Nou ja, de laatste weken wel, want ja. we zaten eindelijk in een goede flow. Uh, de eerste show moesten we ja, hadden we. We zijn altijd best wel eerlijk van, oh, dat werkt niet. Die mm -hmm. twee liedjes moeten er misschien uit. En toen hebben we de show een beetje aangepast. En uiteindelijk dachten we, ja, nu hebben we iets heel tofs. In Horen ging het heel goed. En, en toen was Joost een weekend ziek. Dus toen moesten we alles weer omgooien. Omdat je alle stukken van hem moest je weer opvullen met van alles en nog wat. Is wel heel goed gegaan, gelukkig. Ja, zeker. En aankomend weekend is hij er weer bij. En dan moeten we weer de andere kant op schakelen. dus ja. hij uh, uh, uh, is een topper. Joost, ik, ik, uh, om maar iets over Joost te zeggen. Ik, ik ben nu bezig om zijn uh, solo-album, zeg maar... Uh, uh, af te maken. Ja. En ik ben bezig, bedoel ik, dat ik... Uh, ik heb andere kwaliteiten die Just heeft, zeg maar... qua uitbrengen en qua planning. Dus daar zijn we nu mee bezig. Dus, uh, dus daar ben ik heel erg uh, enthousiast over. Ja, dus er zit ook nog een producer's kant aan jou. Ja, een beetje wel, ja. Ja, ja. ja. ja hoe, hoe is dat dan, die, die rol? Nou ja, dat ligt eraan bij wie het is. Bij Just kan, dat Just neemt best wel veel van mij aan. Ook uh. omdat ik misschien zoveel albums heb gemaakt... Mm. Uh, en aan de ene kant, ja, uh, niet iedereen is goed in die laatste loodjes. Die zijn soms te zwaar voor mensen. En omdat ik het al wat vaker heb gedaan, weet ik wel de wegen die bewandeld moeten worden. En dan is het voor mij misschien iets makkelijker. Dus, dus uh, ja, wij gaan daar erg goed op. En ik kan niet wachten om zijn plaat uit te brengen op een serieuze manier. Oké. Okay. Heren, ja. het was mij een waar genoegen om jullie in deze studio te hebben. Mij ook. En uh, uh, nog heel veel plezier uh, als het gaat om het vervolg. Plus nog een extended version als het gaat om de tour. De afterparty nog. Ja. Yes. <laughs> dat lijkt me wel. Um, dat waren ze, Engel en, uh, en Jesper Huisman. Uh, we sluiten dit uur af en dat doen we met muziek van eigen dorp. Want waar uh, zitten wij? Wij zitten in Zandvoort en uh, ook in Zandvoort hebben wij best nog wel wat... Muzikanten rondlopen en zij gaat, als het goed is, naar China. Zij heeft, als, het, als ik het wel begrepen heb, al een aantal optredens gedaan. Onder meer AFAS, dat is al een tijdje terug. Maar de meest recente was in Patronaat. En de meest recente single, dat is deze single die hoort tot aan het eind van dit tweede uur. En dat is Trigger van Wendy Moore.